Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een aantal regio's ligt het streekvervoer vandaag plat door een nieuwe estafette staking. Volgens vakbond FNV heeft 80 tot 85 procent van de buschauffeurs in Utrecht, Het Gooi, West-Brabant, Drenthe en Groningen het werk neergelegd. De werkgevers houden het op 60 tot 65 procent. De buschauffeurs eisen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. In België zijn vijf mensen ontsnapt uit een gesloten asielzoekerscentrum. Ze zaten daar in afwachting van hun uitzetting. Eén van hen zou contacten hebben met een terroristische groepering. In het asielzoekerscentrum bij Brussel was vannacht een stroomstoring door noodweer. Vijf mensen maakten van de situatie gebruik om te ontsnappen. Een Iraanse man die drie jaar geleden werd geliquideerd in Almere was vrijwel zeker verantwoordelijk voor de grootste aanslag in de geschiedenis van Iran. Dat meldt het parool. Bij de aanslag in Teheran op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in 1981 vielen 73 doden. De man uit Almere werd internationaal gezocht, maar bij de Nederlandse politie was hij niet bekend. Wim Faber, de vader van de vorig jaar vermoorde Anne Faber, schrijft in een open brief in de Volkskrant dat de dood van zijn dochter het gevolg is van het falen van de rechtsgang. Faber vindt dat de rechter in een eerdere zaak tegen verdachte P signalen over een stoornis heeft genegeerd en had moeten besluiten tot TBS. Een heldhaftige docent in de, in de Amerikaanse staat Indiana heeft gisteren ingegrepen bij een schietpartij op school. Een leerling van 13 of 14 kwam de klas binnen met twee vuurwapens en begon te schieten. De docent gooide een basketbal naar de jongen toe, rende op hem af, sloeg het wapen uit zijn hand en werkte hem tegen de grond. Er vielen twee gewonden, de docent zelf en een meisje. Het weer, een zonnige dag, vrij veel sluierwolken, het wordt warm, maximaal tussen de 26 en 30 graden. Morgen verandert er weinig, opnieuw warm en zonnig. Wel ontstaan dan in de loop van de middag in het zuiden buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ja.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 Boss Oh wat is dat kindje in Hassas? Vrees heeft een Canadese. samen in die hiep dan vol Al vindt zij dat Engels lang niet mis is, wil ze graag weten wat een kis. is. Vrees heeft een Canadese. oh wat is dat kindje in Hassas? Sprak. Een Hollandse aanbidderaar, van vrouwen op zoiets. Nee, hij dame lukt antwoord niks ervan, ik hoop een fiets. Nu is Treesje aan het studeren, iedere middag neemt zijn les. Wat tot nog toe was haar Engels, enkel maar oké. Okay, en yes, Trees heeft een Canadies. Oh, wat is dat kindje in haar sas? Trees heeft... Is, is het ze donker weten, want de kist is lees, heeft een Canadese. Oh, wat is dat kindje in Assas? Als ze maar de uniform ziet, vraagt ze even van de wijs. Vraagt je haar, weet je wat lauw nou is, zegt ze smachtend een in Och, nice. hoe zal het gaan met reesje als haar mooie Canada. binnenkort weer zal verwijnen naar zijn homen in de een Canadees, oh wat is dat pietje in Assas? Vrees heeft een Canadees, samen in de jip en dan voor gas. Al het zei dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten wat een kis is. Vrees heeft een Canadees, oh wat is dat pietje in Assas?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 Breng eens een zonnetje onder de mensen Een blij gezicht te zien, doet je toch goed Zorbel zo nu en dan hun liefste wensen Een beetje levensvrucht schijnt een lieve moed Breng eens een zonnetje onder de mensen Een blij gezicht te zien, doet je toch goed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 Onder de mensen een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Storveldoel nu en dan hun liefde wensen, het spreekwoord echt die goed doet, goed om de moed. Sinezappelen pentelen, die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van de saple zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kempsen elke maat. Bij het er in het zand van je kind, zo roept de man nog schat. O, oh, daar zijn de appeltjes van Oranjeweer. Zin slaan saple kisje in geld aan de vrouw Die staat er niet voor nou, er van je hele hole houten de moed maar in En van je hele holle houten de moed maar in En van je hele hole houten de moed maar in Ze zijn nog eens zo fijn Als de van Piet Heide van je hele hole houten de moed maar in De zo'n Komt er door, want als hij maar begint, dan zingt in de hele buurt in door. Ja, daar zijn de appeltjes van de oranje weer. De sinappen zoek ze zelf maar vooruit. Kleine grote kent ze elke maand. Bijte is in het zappen spin zo rond de man nog staan. Daar zijn de appeltjes van de oranje weer. De zinsappen slaan je zeer. Geld dan de vrouw, die staat er niet voor voorlaat, van je hele holle houten de la la la la la la la la la la la la la la in. la la la la la la la de la la la la la la la la la la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 uitgebracht weinig een slecht denken even aan de Goedenacht, davel gaat nu sluiten, haar dagdaag is volbraak, goedenacht en welterusten, Zorg opzij en heb je ooit verdriet? Denk aan dit lied.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 Een opname 1938. En daarvoor Bob Scholte met Goedenacht en Welterusten. En dat was dan weer een opname 1934. En de volgende artiest heeft u zojuist ook gehoord, hè? Met zing een vrolijk liedje, Als je opstaat. Het is august te laat. Hij was geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist. in het begin...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 Echt, hij loopt de genieten, op zijn alle dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen, hij het geheel. Dat is voordelen want anders rook hij mijn gardijnen veel. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Gelegen in een gezellige buurt.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 werd ik vijftien op mijn wangen, zag jij voor het eerst een rode blos. Onder vroomtje van de koring, op het fijne bloemendalse mos. Waar een kinderdroom te ging, jij en ik, de rokken vlogen los. Nooit meer vlogen daar mijn rok. Nooit meer speelde ik diepje met verlos Want ik ze was vertrokken Ver van het kleine bos Dag mijn boompje aller bomen Met je altijd groene lente dos Ik hervind mijn kinderdromen In het kleine bos En wanneer ik eens zal sterven Wil ik onder het mos. Voor altijd de rust verwerven Van mijn kleine bos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 Come on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 we gaan over koetjes voetbal en de lopt op praten, nou dacht tot ziens uit het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een, Een zei, andere keer misschien, maar blijf en wel van slapen. Hij herom verschijnen als het deals. Maar zij nog zij op zijn want wij zijn langs later. Nou hij helpt ziens maar, het gaat je vrij. Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maar blijven, wat maar spaans. Wij hebben onverstoorlijk de haas. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn laatste laat, We hebben zware maar een zon, paar joh, minuten We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Opzij, wat zei José? Maar klaar, maar klaar was Wij hebben ongeschiedenis een kaas. Opzij, wat op José? Want wij zijn laat verlaten. We hebben maar een duim en We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opzij, en weer door. dan blijven we wel slapen en we dan misschien als het er moet. Wat over koetjes, voetbal pues, en de lot op praten. Dan wacht tot zien zou je het gaat je goed. Want zijn op springen, vliegen, zij op zijn op zijn op zijn op opzij, opzij, opzij, opzij Opzij, op opzij, opzij Opzij, opzij, opzij op zij. op zij, op zijn op opzij, op zijn op zij, op zijn op zijn op zij, op zij, zijn op op zij, op zij. zijn op zij op, zij op, zij, want wij zijn las wij hebben maar een paar minuten tijd. Hoe te rennen, springen, vliegen, duimen vallen op van en weer doorgaan. hier blijven, hier langer blijven staan. Een andere keer misschien. De tijd van de leer. Dat zand voert dat zand voert.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 Stond ze in de regen bij de halte van mijn team. Eenzaam en verloren, nat en half bevroren Zo had ik haar nooit gezien Zo'n verdrietig meisje brengt je van de wijze, weet niet goed wat je moet doen Voor ik het besefte gaf ik haar opeens een zoen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 Baan lekker staan en loop maar achteraan door de straat over het plein met je tingeltamboerijn, met je hond vol geld en je hartur als halt. Je haren de wind en alles wat je vindt. En wie je ook dan kon je nog president. Wij spanten figuronde en een bent. Iedereen moet mee of die wil, ja of nee, alle plekje, partij, alles wat het weer.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 Kanton, met titus en metallen aan een hele grote troon, met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie, de hoop op de vrede met weet ik al niet mee. Dus kom nou en ga mee over land en zee naar het slaap waar ik woon, alles toepen die ze schoon, naar mijn huis, naar mijn dijk, naar mijn tulpenrood en brein. Daar mijn achterbalkon, daar wil ik ze.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 Ik schud er subite mee weg naar de riviera. Naar de riviera. Help, help, help! En als ik het heb, dat geldt, dan zeg ik, hoeveel kost dat vliegtuig? Vijftig mil, wat een koopje zeg. Nee, het hoeft niet worden ingepakt.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 Ik wil